Alle zingen van Psalm 74 en daarvan het tweede en het twaalfde vers. Heer, denk de trouw aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk door u van ons verkregen, denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen, Aan zie ons berg waar je het eens hebt gewoond. Gij evenwel, gij blijft dezelfde Heer. Gij zijt van als mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaaf en uit uw hemel wonen, voor ieder zo uw water ging tekeer. keer het tweede en het twaalfde vers van Psalm 74. <middels> willen we lezen uit 2 Samuel 7 van vers 8 tot en met 17 Nu dan al, zo zult gij dat mijn knecht tot David zeggen Zo zegt de Heere der Gerscharen Ik heb u genomen van de schaapskooi van achter de schapen dat gij een voorganger zult zijn over mijn volk over Israël En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk voor Israël een plaats besteld en hem geplant. Dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb rechters te wezen over mijn volk Israël, dat u heb ik rust gegeven van al uw vijanden, ook geeft u de Heer te kennen, dat hij er uw een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad naar u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam en huis bouwen en ik zal de stoel zijn koninkrijk bevestigen tot een eeuwigheid. En ik zal hem zijn tot een vader en hij zal mij zijn tot een zoon. Terwijl als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensen roeden en met plagen der mensen kinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul die ik van bij u aangezegd heb weggenomen, dat uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot een eeuwigheid voor u aangezegd, uw stoel zal vast zijn tot een eeuwigheid, naar al deze woorden, en naar dit ganse gezegd, alzo sprak Nathan tot David,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 We heren, we zijn in de diepte van de val, alle ware kennis van u, de levende God verloren. Wij hebben ons bestaansrecht verzondigd, gevallen zijnde van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. En tenzij dat u door het wonder van wederbarende, herstellende, reinigende en heiligende genade werkt in het leven van een adamskind zal hij in die staat doorleven. O, wat een eeuwig wonder dat het u behaagd geeft. U zelf te verheerlijken in zulk geslacht dat u naar de troon en de kroon gestoken heeft. En dat in de handhaving van al uw goddelijke deugden en eigenschappen, opgeluisterd door Hem die aan uw rechterhand is, u zichzelf weer in gunst kan uitlaten. In het leven, in het hart van uw gemeente. Dat u dat uitwerkt is soeverein. Dat u het bekend maakt is ook soeverein. En dat u het werkt door de bediening van uw woord is een wonder. Want u kan de dingen roepen die er niet zijn. Alsof ze er waren, maar u wilt. En daarom is uw kerk aan uw woord gebonden door het woord U een bekend maken. En door uw geest de verborgenheden van uw koninkrijk leren. Wanneer we op de avond van de dag zijn samengekomen om te denken over die verborgenheden. Hoe dat u uw koninkrijk bouwt, uw troon bevestigt. U een vaste woonplaats maken zal, te midden van uw Israël, wilde u dat door de profeet bekend maken. En die heilige profetie die ons heen voert naar dat geheim, hij zal Jeruzalem steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwig hun volle volgens betonen. Daar zullen zij Gods knachten en hun zaad. En die zijn naam beminnen erfelijk wonen. Want uw huis moet vol worden. Zoudt u het kunnen behagen daartoe. De bediening van uw getuigen is te gebruiken. En dat vanavond in het trekken uit de macht van de zonde en van de dood. En over te zetten in het koninkrijk van uw welbehagen. Heere, het is een machtwoord. Een woord dat door uw geest gegrift wordt. In de harten, onuitwisbaar en onuitroeibaar. Omdat u een eeuwigheidswerk in de tijd komt uit te voeren. Om een eeuwigheidswerk in de harten te doen ervaren. Dat u uw wandelingen maakt in het midden van ons. Dat u werken in de harten van onze jeugd. Dat u betonen ook het zaad te kennen. En laat in de uitdeling van de waarheid waar worden dat er ook vanavond nog overgeschoten brokken zijn. U weet ook met welke vragen, met welke raadsels we zijn opgekomen. Welke strijd dat er woedt in het benden u kent die verklager der broederen, die in de hemel niet mee verklagen kan, maar op de aarde des te meer, om uw volk, die toch in zichzelf maar zijn, als de wind heen en weer te doen bewegen. Ach, scheld u dat dier dat niets in het woen ontziet, en maak het eens waar, Heer, dat u dat muidgespan het zwijgen oplegt. Opdat uw kerk ook dit uur weer eens haalt, En dat u dat juk van die kinnebak nog eens mogen oplichten. En dat u betonen dat er voedsel zij in uw huis. Wat thuis moest blijven dragen we u op. Wat door ziekte gebonden is aan het leger u mocht ze gedenken wat in ziekenhuizen verkeert, dat u het niet vergeten. Heere, we denken ook aan een baby die ook deze uren gedoopt had kunnen zijn, waar de ouders naar hebben uitgezien en wat ook ditmaal vanwege de krankheid niet kan, weer dat jonge leventje in het ziekenhuis, u bewarende goedheid, doen kennen, rechten tot brengt bij de ouders weer. En dat uw heerlijke naam groot worden, aanschouwt wat rouw draagt, aanschouwt de strijd van uw kerk in de donkerheid van de tijd, dat u de noden der volken aanschouwen, we zien het toespitsen, heren van de geest van de tijd, ook te midden van het volk uit Abraham gesproten. En doet ons verstaan dat de mens naar vrede kan zoeken, maar dat er maar één volk is die dat verstaat, een ziel die naar de vrede haakt in die het morren ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met u wel bijzonder. Dragen we deze ouders u op straks zullen hun kinderen de gemeente ingedragen worden er staat geschreven van uw Heer Jezus dat men het kinderke indroeg om naar de gewoonte der wet met hem te doen Alleen en dat zou u deze kinderen kunnen aanschouwen en uw heerlijke naam groot maken en het laten nageslacht en ook dit uur doen ervaren de rijke betekenis van de heilige doop, de reinigende kracht van het bloed dat wast, dat reinigt van de zonde. Wil uw knechten gedenken die deze dag te de arbeiden hebben en allen die voorts in uw gemeente, dan geef uw echte duur die eenvoudigheid die zo betamelijk is in de leiding van uw geest die niet gemist kan worden. Om Jezus wel, amen. Lees het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdstom van de leerders heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen dat storend zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tezij wij van liefst geboren worden. Dit leert ons de ondergangen en we springen met het water, waardoor ons de onreinheid, onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden de misdagen om onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking in zaligheid buiten onszelf te zoeken.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 ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of dan aan onze beste keren wil. En als we in de naam des zons gedoopt worden, zo verzegelt ons de zoon dat u ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn dood en zijn de wederopstanding inlijvende, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijk zal hij gedoopt worden in de naam des heilige geestes, zo verzekert ons de heilige geest door het Heilige sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil ons toe hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing ons levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren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 Wandelen. En als er soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, over mis zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En omdat onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze dank daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten, ...dat verdoemenis en en Adam zijn. En als ze we ook weder in Christus door genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen. En over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij.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 Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een verbond en de gerechtigheid is geloos was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Naar Marcus 10, vers 16. Derwijl er nu de doop in de plaats dat besnijden is gekomen is, zo zal met de kinderen, al erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond, dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opvassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods zal zijn Heer en tot onze troost. Tot stichting der gemeente uitrechten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige en eeuwige God. Gij die naar uw streng oordeel, de ongelovige en ongevaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovigen oog acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte varen en als een volk in de rode zee verdronken hebt, en uw volk Israël er al droogvoest daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen genade geluk wilt aanzien. En door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus in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 door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de heilige geest en enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoeken U nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of bij bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat je ge al zo gezind zijt, zult gij van uw entwege hierop ongeveizelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen gezonder ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhang de ellendigheid, ja, aan de verdoemen is zelf onderworpen... Of je niet bekend als ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaat te zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of je de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtig en de volkomen leerde zaligheid te wezen. En ten derde...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 Ja, geliefde ouders, het is zo gebruikelijk om bij het formulier, ik denk toch wel een duidelijke taal geeft de zo gebruikelijke toespraakjes te houden. Met een bedoeling toch ook de doopouders in een ogenblik als deze de ernst van dit moment te doen beseffen en te begrijpen waar het om gaat. Ik dacht, er zijn twee dingen. In de eerste plaats, ik vind het een wonder als er biddende moeders en biddende vaders zijn. Dat vind ik een wonder. Ik vind het een wonder dat dat niet alleen is in de nood van omstandigheden, maar dat dat een voortdurende zaak is opgebonden op het hart van de ouders. Ja, tot op ons stervensuur toe. Ik bedoel, we lezen van David dat hij tot op het moment van zijn sterven toe aan het bidden is. Wat er uiteindelijk staat, dat is een ingrijpende zaak in de gebeden van David. De zoon van die hebben een einde. Maar heel zijn leven is deze man met al die dingen bezig geweest. Grondom. Ik las tijdens het lezen van de formulier eigenlijk nog een opmerkelijke zaak. Daarom als lidmaten zijn er gemeenten, we horen gedoopt te wezen. Opletten. Wat zegt dat zo treffende formulier? Niet doordat u uw kinderen ten doop houdt, worden ze onmondig leden. Dat staat er niet. Er staat zo duidelijk dat ze behoren gedoopt te wezen omdat ze lidmaten van de gemeente zijn en dat er staat erbij omdat ze in Christus geheilig zijn en misschien heb je daar nooit eens over gedacht maar dat wijst dan dat formulier op het geheim dat God de God van de eed en de God van het verbond is en dat hij naar zijn onbegrijpelijk welbehagen gaat om de bediening. Niet om het wezen. Maar naar zijn onbegrijpelijk welbehagen de bediening van woorden en sacramenten brengt. En dat in een kring besluit van degenen die onder die bediening verkeren. In het Nieuwe Testament zegt Paulus. Daarom zijn uw kinderen heilig. En daarmee komt. Het wonder van Gods bewarende goedheid, niet alleen dat Hij in uw gezinnen werkt en uw gezin verblijft en uw nieuw leven toeschikte, maar bijzonder in dit moment, o ouders, uw kinderen werden geboren op het erf van Gods geleden. En daarom, en dat is niet nieuw, dat is oud, dat is de taal van het woord. U komt die belofte toe en uw kinderen. Maar het is toch wel eens goed om daar even aan herinnerd te worden. En daarmee ook de nadruk op de kinderdoop te leggen. Dat de Heere immers naar het woord van zijn toezeggingen. Van kind tot kind tot aan het eind der dagen zijn koninkrijk bevestigd zou immers als God zijn heilig oogmerk zijn doel bereikt heeft en de kerk is voltallig er wordt er niet meer gepreekt en er wordt er ook niet meer gedood, dan houdt de openbaringsvorm hier op haar op maar nu in die tijd en dat is het wonder dat de Heer nog altijd bezig is en ik weet het de nalezingen die zijn aan het komen en toch, vandaag staat u hier voor het aangezicht van de levende God. En ons zo treffende catechismus zegt: en daarom worden ze van de kinderen der heidenen onderscheiden. De heer heeft u een bijzondere verantwoordelijkheid opgelegd. Als u hier staat, is dat niet alleen om uw kind op te houden, maar omdat u beleid, levend onder de openbaring Gods. Dat ze daarom al geheiligd zijn. En de krachten van die mogen zich openbaren. Namelijk de heenwijzen naar de prediking van het heilige bloed. dat in het teken van het doopwater ons geleerd wordt. Dat is verantwoordelijkheid. Dat is ook een pleitgrond. O God, u bent de God van de eed. Weet u wat Vader Hallebroek in zijn katechisme zegt? Hoe handelt God met een mens? En dat zegt hij verbondsgewijs. Opdat we weten zouden in deze tijd van alle verbonden en alle contacten. Dat de God van de eed ook vandaag nog betuigt. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. En zonder mij is er geen God. Zo moet u uw kinderen ook opvoeden. Dat is de kracht van de opvoeding. Als u met de wereld en alles wat van de wereld te maken hebt in de opvoeding. Zeg hij kindje bij de geheiligd kind. Afgezonderd van de wereld. Dat moeten we in uw leven naar buiten bekend maken. Dat geldt ook voor ons. Of wist u dat niet? Gaat het eens lezen. Wat in zo'n treffende formulier ons wordt voorgehouden. Hoe God in de donkerheid van de tijd nog altijd bezig is om zijn gemeente af te zonderen. Daarom lijden onze ouden. Daarom zijn uw kinderen heilig. Afgezonderd van de heidenen en de tijdgeest. En laat dat nou in uw gezinnen openbaar komen. In uw kleed, in uw gedrag, in alles. We gaan die ouders naar de doop toe zingen. De zegenbeten van 134, dat Heere zegen op u dan. Doen we staande. Hendrika Cornelia, ja, is goed. Ik doop u in de naam des vaders, des zoons en des heilige geestes. Komt u bij Antoni Johannes, ik doop u in de naam des vaders... en des zoons... en des heilige geestes. Johannes Nicolaas... ik doop u... in de naam des vaders... en des zoons... ...en des heilige geestes. Geespetta, en Lisetta, ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en des Zoons ...en des heilige geestes. Antje, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes kom maar ja beetje dichterbij Reinald ik doop u in de naam des vaders en des zoons en dat is heilige geest. Amen. in deze doorbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat we ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven. En ook door uw heilige geest, dat lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat u deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden, en in de nederige Jezus Christus wassen en toenemen opdat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 de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen van Psalm 68, de versen 14 en 15. 68, uw God o Israël heeft de kracht en het 15e vers geldt met uw stem het wild gedier. Terwijl we zingen is er collecte en kunt u de kinderen de kerk uitdragen. 14 en 15 van 68. Ga je gang maar. <tied> De tekst voor dit uur en dat in vervolg van onze bijbelezing over David. Vindt u in 2 Samuel 7. We gaan beginnen bij het 10e vers. Tot de zeventiende tenminste. Zie maar hoe ver dat we komen. Ik ga die versen niet voorlezen, die zijn nu voorgelezen. Alleen de hoofdgedachte die vanavond onze aandacht vragen gaat over de zekere toekomst van het koninkrijk Gods. Het thema voor vanavond handelt over de zekere toekomst van het koninkrijk Gods. We beluisteren de opbouw vastgesteld. De ingang beloofd en de koning aangewezen. Het gaat over de zekere toekomst van het koninkrijk gods. En we denken over de opbouw vastgesteld. Namelijk en ik heb voor mijn volk voor Israël een plaats bereid gesteld en hem gepland dat hij aan die plaats wonen. Koninkrijk vastgesteld, de opbouw. En dan de ingang beloofd, denk maar een twaalfde vers. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. En de koning aangewezen. Zo zal ik u uw lijf na u doen opstaan die uit uw lijf voorkomen. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat is de koning aangewezen. En dan geven we ook nu Gods Geest de diepe gedachten van de Schriften te kennen. Kort, het verband waarin we gewezen zijn naar de begeerte van David, de man van Gods hart, om de Heer een huis te bouwen. We hebben gehoord hoe hij daarmee werkzaam is geweest, hoe hij daarmee gehandeld heeft met de ziener. Samuel en hoe ze daarin in en overstemming dachten, dat is een goed plan. Maar ook hoe de Heer die nacht erop Samuel een boodschap gaf van de hemel. Waarin hij een boodschap kreeg om naar David te gaan. Waarin hij in de eerste plaats de man Gods hart wees... Wat u de vorige keer is voorgehouden in de versen 8 en 9. Namelijk nu dan zo zult ge tot mijn tot David zeggen. Zo zegt de Heere daar heerscharen. En met bijzonder een heenwijzing in het verleden. Waarin David gewezen wordt op die wonderlijke leidingen Gods. Als u dan nog herinnert. Hij kon zijn, mocht zijn. Waarin de Heere een opmerkelijke zaak heeft gezegd. Ik ben met u geweest. Herinnert u dat nog? Wat heeft het u gedaan? Ik ben met u geweest. Ook in die momenten dat David dacht dat er geen mens meer naar hem omkeek. En dat zijn leven één groot vraagteken was. Ook in die dagen dat ze van binnen tegen hem zeiden... Toen hij vluchtte als een veldhoen op de bergen, je komt nog eeuwig om. Hij heeft dat nu ook al eens Eeuwig omkomen met ze. En als de Heer dan gezegd heeft: Ik ben met jullie en ik ben overal geweest, ik heb je niet één seconde, niet één seconde uit het oog verloren. Wat een getuigenis. Bij al de wederwaardigheden die een mens ondervindt hier op aarde. dat er een erg deel op aarde is. die de Heer aanspreekt. je mij niet één seconde uit mijn gedachten huis. En als hij dit aan David gezegd heeft. dan krijgt die boodschap in ene keer een andere wending. Heeft de Heer eerst over het verleden gesproken? en over zijn trouw? Gaat hij nu spreken over de toekomst? En daar was David al mee bezig. David, die wou toch een huis bouwen? Hij dacht aan de toekomst van het volk. En nu gaat de Heer zelf dat invullen: Namelijk, God neemt de zaken over. En de Heer voert dat uit naar zijn eeuwige raad en naar zijn wijsheid. En alleen nou daarover te denken mensen. Wat, wat is dat een aanbiddelijk wonder. Als je ze ervaren mag. Dat God je zaken overneemt. Want dan verandert u al niet. En de omstandigheden schijnen ook niet te veranderen. Maar dan bent u ze toch een ogenblik in God kwijt. God neemt het over. En waar gaat het dan om? Wel dan gaat de Heer... ...over de toekomst... ...een boodschap laten brengen. De toekomst... Zulke thema noemde... ...van de koninkrijk God. En dan kan je vandaag natuurlijk gaan beginnen... ...over de toekomst te denken. Nu maar. Die kinderen die... Uh... Van de Heer ontvangen hebt en die je zojuist hier bij het doopvond gezien hebt. En waar je dat, dat water, dat teken van dat eeuwige reinigende kracht van dat bloed, zijt aangewezen. En dan zou het moeten nou van onze kinderen terechtkomen. En ik heb u gezegd, die zijn afgezonderd. Dat heeft God gedaan. Waarom moet dat nu? En dan moet je zeggen, dat kunt u niet invullen. Wij ook niet. En toch, bij al de onzekerheden van dit ondermaanse. Mag Samuel een boodschap brengen van de zekere toekomst van het Koninkrijk God. Hoort u? Dan heb ik die woorden dus wel bewust gekozen. Uh, tegen de onzekerheden van ons toekomstig zijn. Want wie kan dat invullen? U niet, ik niet. Gaat de Heer spreken over zekerheden. En die zekerheden die mogen David horen. En die mag de kerk horen door alle tijden. En waar gaat dat dan over? Over de toekomst van het koninkrijk Gods. Het tiende vers gaat daarmee beginnen. Wilt u meer luisteren. Wij vinden dus dat God zijn raad uitvoert. En in die raad ligt onlosmakelijk... Ook Gods verkiezing besloten. Ook die onbegrijpelijke verkiezing. Waarin hij niet alleen persoonlijk mensen verkiest tot de zaligheid. Maar ook verkiest waar dat de Heer wil wonen. En op welke plaats dat hij zijn heerlijke naam groot wil maken. Dan moet u niet onderscheiden en gering overdenken, want dat is een aanbiedelijk wonder. Ik heb je al meegezegd in de bijbellezing, dat Calvijn zelf spreekt van een bijzondere verkiezing Gods. Als het gaat over de plaats waar de Heere zijn koninkrijk bouwen wil. En dat wordt nu hier in deze tekst omschreven. Wat gaat er gebeuren? De Heere die bepaalt in de eerste plaats een bijzondere band te hebben met een deel van Adams kinderen met een deel van Adams geslacht en hij noemt dat in de boodschap aan David ik heb voor mijn volk hoort u voor mijn volk heb ik een plaats bestemd ik heb voor mijn volk Israël een plaats bestemd en ik heb hem geplant en dan ga ik denken dat is niet meer zo moeilijk. Wanneer we dan rustigjes de woorden Gods tot ons laten in indringen. Dan zegt de Heer in de boodschap die Samuel brengen moet. Ik heb een volk. Afgescheiden van de wereld. Afgescheiden naar mijn heerlijkheid. Dat volk. Waarvan hij bij de brandende i getuigenis gaf. Ik ben de Heer, uw God. Die u uit Egypteland uit het diensthuis uitleidde. Dat is zijn volk. Verkoren van alle volken der aarde. Israël noemt hij dit volk. Ook dat moeten we gaan overdenken. Het wijst op de bijzondere openbaring van Gods verbond. En we weten, als je goed kategetisch onderwijs gehad hebt, dat er een onderscheiding, openbaring, niet het wezen, openbaring is van Gods even verbond. En dat God dat, in de begin wilde, langs de particuliere wijze van openbaring, waarin hij, Sprak. Weet je nog, jongens, van kattengezel zien? Dat hij daarna patriarchaal zich openbaarde onder de patriarchen. Maar nu spreekt hij van zijn volk en dan gaat het over de nationale openbaringsvorm van het verbod. Moet ik dat nog duidelijk maken? Degene die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en de stem uit Londen hoorden. Weet je het nog? Illegaal wel, maar gebeurde wel. Dan begon de oude koningin Wilhelmine altijd eraan spraak. Mijn volk. Hoewel in de ballingschap. Hoewel in de.. Die met een doodschonnes over de wereld ging. Aan een mensenkind die in de heilige worstelingen betrokken was. Aan een adamskind. Waar God ontzaglijk veel zegen en weldaden aan En de Aan een nou, mensenkind die wist van het begin. die wist van een weg van openbaring. en een weg van zaligheid die hem ontdekt was. die wist van talrijke Godsopenbaringen en Godsontmoetingen. En geen leed zou het ooit uit het van weggenomen hebben, maar. dan komt de eeuwigheid. en dan komt de dood. En dan komt het vonnis, en dan kan die man geen kant meer uit. Die kan hij naar voren, en die kan hij naar achter. En grijpen. Hij kan het vonnis ook niet ontlopen. Hij weet, o wonderlijke godsopenbaring van die naam van Israël. En dan komt er een worsteling. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hij worstelt niet uit met, met Ezal. Nee, nee, daar worstelt hij niet mee. Maar daar staat dat God gaat worstelen. En als deze man in een heilig verlies de winst leert kennen door een weg van de onmogelijkheid dan is het de sprake Gods, Israël. Vorstelijk gedragen. Hoe komt een mens aan die naam? Ik lees in Isaiah 44. En die zal met zijn hand schrijven. Ik ben de zere. En die zal zich toenemen Met de naam van Jacob. En die zal met zijn hand schrijven. Ik ben de zere. En die zal zich toenemen met de naam van Israël. Een erfdeel. Die op het doodschot was. Wacht En die door God. Is vrijgeklaard geworden. Kom misschien nog op terug. En dan valt die naam van Israël. Verbonden aan een goddelijke daad. Aan een daad van afsnijding. Niet van de werken. Niet een afsnijden van de vrucht. Maar een afsnijding van het leven. Zo ging dat al vroeger. Niet waar? Van God. En dan gaat de Heer... Aan die naam herinneren. Dat hij een volk dat tot de dood opgetekend was. Op grond van de gerechtigheid. In het bloed een naam geeft. En tot dat volk bijzonder. Komt de boodschap van vanavond. Ik heb voor mijn volk. En ik heb voor Israël een plaats besteld. En ik heb hem gepland Een plaats besteld. Een plaats van afzondering. De plaats bestellen wil het grondwoord zeggen verkozen. Ik heb een plaats bestemd en we weten het. De schrift heeft dat later geopenbaard. Dat die toezegging een waarheid is. En dat de Heer daar zelf voor gaat zeugen. En dat dat wonder was toen David opnieuw weer met God te doen kreeg. Tijden later. Dan bij de dorstloer van Arona En dat de Heer zegt: daar ga ik mijn huis kouden. En waarom? Omdat hij op die plaats. zijn heerlijke naam groot zou maken. En daar zou zijn wat de kerk zong: hier wil ik wonen. En dat is mijn rust. En deze heb ik begeerd. Wat is dan de boodschap? Die hier tot ons komt dat God te midden van een verloren geslacht wil arbeiden. En dat is de opbouw van het koninkrijk van God. Ik lees in de tekst woorden en ik heb voor mijn volk. En ik heb voor Israël een plaats bestemd. Een plaats die de Heer even terug al aangewezen heeft. Een plaats waar de Heer zelfs de vader der gelovigen al werkzaam in werkt. Toen is hij trek uit uw land en uit uw maagschap naar de plaats die ik u wijzen zou. En zo heeft de Heer door alle tijden en eenden hier, hier een boodschap neergelegd. Bestreden, aangevallen van alle zijden. Is de openbaring van het koninkrijk gods nog altijd geweest. Door strijd, door druk, door omstandigheden. Ik heb nog wat opgemerkt. Als ik die leidingen die God met zijn david houdt en hier bijzonder op de toekomst van de kerk gewezen wordt. Ik heb hem, zegt de Heer, besteld. Dat was een plaats van verkiezing. En er staat er iets wonderlijks eigenlijk. Er staat er niet en toen heb ik gebouwd. Dat staat er niet. Toen heb ik gepland. En u moet van me overnemen, of niet, dat is ook niet zo belangrijk. Maar als je de schriften open hebt en je toe en hoog bereiden mag voor die arbeid die God op je schouders legt, dan zit je de woorden te tellen en te spreken. O God, wat heb u vanuit uw woord ons te zeggen? En toen ben ik opmerkzaam gemaakt. Ik heb een plaats bereikt. En ik heb geplant. En toen dacht ik, maar als je toch een huis bouwt, dan komt er toch materiaal. Maar planten is toch anders. Als ik een boom plant, dan denk ik, die moet ik daar zetten, en die moet ik daar zetten, en dan moet die grond voor hebben. Als ik een struik ergens neer wil zetten zeg kijk die staat daar het beste. En die staat daar het beste. En ik lees in het boek van Job. Groeit het rietgras zonder water. En groeit de biezen zonder slijk. Waarin in het boek van Job gelegd en geleerd wordt. Dat alles wat God in de schepping doet. Dat hij dat zijn eigen plaats geeft. Het rietgras moet in het water. En de bieze hoort in het slijk. En God die plant zijn gemeente. En nu kunnen wij in het natuurlijke leven. Kunnen we prachtige bomen kiezen. En we kunnen denken die moet ik daar neerzetten. En ik kan die grond bearbeiden. En allerlei mogelijke wijzen aanwenden dat die bomen het daar goed doet. Maar helaas blijkt het soms later. Geen goede grond, geen goede plaats. Het wil niet en het gaat niet. Maar als God het doet, dan is dat een verkoren plaats. Ik lees in psalm 80 van een edele wijnstok die hij geplant had. Ik lees van zonen die planten genoemd worden. Zo zegt de Heer. Ik ga iets vastleggen. Ik kies de plaats. Zo volmaakt. En zo volkomen. Dat het niet een dood gebouw is. Maar een plaats van wasdom. Van groei. En van heerlijkheid. En waar gaat het dan over? Wel over de openbaring van zijn koninkrijk. Dus zijn ordeningen zijn bekendmaking op de wijze hoe hij zijn godsrijk op aarde bouwen zal want het is niet alleen een zekere waarheid dat ze zullen komen van oost en van west en ze zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten aan de ronde tafel zekerlijk maar God gaat hier ons leren dat hij naar zijn vrijmacht verkiest maar ook de wijze Waarop hij zijn kerk zal gaan bouwen. En zijn kerk heerlijkheid zal geven. Als Paulus in de gemeente van Korinthe is mens. Dan weet u dat er van alle zijden als die kerk gebouwd zal worden. Dat daar de vijandschap van alle kanten zich openbaart. En dat Paulus uiteindelijk zegt om het duidelijk te maken wat eigenlijk hier ook staat. Na de maal het gode behaagd heeft. Door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Wel de joden de tekens zoeken. En de grieken de wijsheid. Maar gode heeft het behaagd. Dat is de planting van zijn koninkrijk. Waar hij het wil en hoe het wil. En dan schrijft hij zelf de apostel. in heilige verwondering. Waar is nu de wijze? En wat is nu de schriftgeleerde? En wat is nu de onderzoeker van deze eeuw? Heeft God de wijsheid daar wijze niet te schande gemaakt? De wijsheid Gods. Om zijn gemeente te bouwen. Ik ga dat niet breder opzetten. Die onooggelukken. Die kale top. Daar die moria. Waar niets groeien wil. De Bazan is veel heerlijker. De Libanon blinkt in volmaaktheid. Maar als God zijn kerk bouwt. Dat zegt de Heer, Kies ik niet Bazans gebergte. Kies ik niet de Libanon. Maar ik kies de plaats die mij behagelijk is. Namelijk Sion. De arme spijs. Hier zegenen op de ruimste lijst. En door de ganse kerkgeschiedenis heen, zal dat zo zijn. Waarom gaat de Heer volken voorbij? Waarom mogen we nog in ons midden die openbaring van de Koninkrijk Gods hebben? Begrijp je nu de aanspraak tot die ouders. Je leeft nog op die openbaring waar de Heer al deed profiteren tot David. Ik zal een plaats en ik zal een, en ik zal een planten, dat die daar wonen en dat die niet meer heen en weer gedreven worden. Wat denk je dat? Heen en weer gedreven worden. Was het een heenwijzing hoe dat volk eer dat ze kana aan binnenking een woestijnreis gehad heeft? Dan naar links en dan naar rechts. Dan naar voren en dan achter. Soms dichtbij en dan weer heel ver weg. Je ziet deze tekstwoorden op een stuk verleden. Heen en weer gedreven worden. Totdat ze eindelijk een plaats van rust ontvangen. Ik zou niet durven ontkennen dat dat erbij is. En dat er een moment gekomen is dat de Heer zegt zo heb ik het gewild. Ik heb ze gebracht tot de bodem van de Jordaan. Ik heb ze die plaats aangewezen. Er komt een einde aan dat woestijnleven van Gods gemeente. Er zal een vastigheid komen die ik ze geven zal. En dan in de historie van het oude Bondsvolk is dat niet zo moeilijk meer om te denken. Als de Heere Mozes opdracht geeft, bij het lot werpt het. Ieder zijn eigen deel. Ik zal ze rust geven. Omdat er rust zal overblijven voor het volk van God. En dan weten we van die dochteren van Selafiat, Die meegereisd waren. En die tot de Jordaan gekomen waren. En die dachten straks gaat dat volk naar die vaste plaats die God ze bereid heeft. En dan, dan moeten wij achterblijven. En daarom uit de nood van de ziel schreef wij geef ons een bezitting. In het midden van het erfdeel, der broederen. Zeker. Ik heb ook een stuk kerkgeschiedenis erin gelezen. Wat? Als God in het leven van een mens arbeidt, dan gaat die mens vastigheid zoeken. Voor zijn leven, voor de waarheid en voor zijn gezin. Dat kan niet anders. Leven trekt naar leven. In mijn gedachten komt het getuigenis van de oude versteeg. In een gesprek over de opbouw van Gods kinderen. En van zijn gemeente. En dat hij een wonderlijke uitdrukking deed. deed wij geloven, zegt hij, dat God kinderen kan doen geboren worden uit moeders. Die het vermogen niet bezitten om een kind op te voeden. Dat kan. Hij zegt dat geloof ik. Maar ik geloof als God een mens bekeert. En de Heer kan dat op wonderlijke wijze doen: dat dat nieuwe leven het leven gaat zoeken. En daar waar het leven is: hier en daar. En daar zoeken en daar zoeken en daar zoeken. Of mag ik dat kinderlijke zeggen? God brengt zijn levende kerk onder de levende waarheid. Houd dat maar vast, door. Houd dat maar vast dat betekent dat ze overal niet eten en niet overal drinken kunnen en dat ze overal maar voedsel kunnen vinden in de ziel nee ze worden door Gods geest geleid op die plaats waar die hongerige ziel verzadigd wordt en die dorstige ziel gelaafd wordt waar de geheimen van het leven dat uit God is verklaard worden omdat ze aansluiting zoeken bij God Krijgen ze een aansluiting bij de waarheid. Die uit God is. En dan zie ik de strijd. Van de kerk van alle tijden en eeuwen. Ik zie het dwazen. Van onze tijd. Van samen op weg. Ik zie de openbaring. Van de synoden van de kerk en ons leren. Om genoegdoening te vinden. Aan mensenverwachting. Een ander liedboek. Een andere bijbel. Een andere prediking. Jeugddiensten en... Maar God zei mij vanavond wat anders. Ik hoor uit het woord van God en ze zullen niet meer heen gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hen niet meer verdrukken gelijk als het eerste is. Dus dat wil zeggen dat dat leven dat heen en weer geschud kan worden, kom ik straks misschien nog even op terug dat dat een leven is dat midden in de strijd geworpen wordt als God het geeft dat je door de waarheid bent aangesproken en de waarheid je lief is en de waarheid de keus van je leven wordt dan zegt dat eeuwige woord van vanavond dat dat in een weg van strijd zal gebeuren hoe dan? Wel, dan lees ik in deze waarin ik hoop dat je je leven erbij kan vinden. Dan zegt de Heer, dan zullen de kinderen daar verkeerd uit. Die zullen je niet meer verdrukken. Die kinderen daar verkeerd uit. Wie zijn dat? Ziet het op hetgeen in het verleden gebeuren. Al is er al als wel eer. Gebug bij de tegelstenen neer toen we nu juk moest draaien. U ziet het in de historie in de toekomst van een Simpson bewijzen van spreken. Die om daar waarheid wilde kwellingen moet ondergaan van de Filistijn. En ik heb gedacht gemeente, daar ligt een beeld in. Als we de waarheid zoeken, zoals Gods woord het ons leert. En we de waarheid beminnen zoals onze ziel het wil. Houdt u er dan maar rekening mee. Dat die keus van je leven... Die begeerte van je hart van alle zijden aangetast zal worden. Weet je, er is een volk die die kwellingen kent. De vernederingen moet ondergaan. De kruizen moet dragen. Langs de weg van verguizing soms geleid wordt. Een voorwerp wordt van spot en van hol. Zoek je dat nou in die zwarte kousen kennen? Zoek je dat nou bij die lady die altijd maar praat dat je bekeerd moet doen? En zoek je dat bij die mensen waar je niks van mag? Is dat nou een leven toen al? En dan in je ziel hier die innerlijke keus. Hé, hey, ik kan niet anders, ik wil niet anders. Daar ligt het voedsel van mijn hart. Het voedsel van mijn ziel. Ja, dat nieuwe leven, en dat heeft de Heer door Samuel Lamoos aan, aan deze David laten preken. Maar met een belofte: wat, dat er een moment zal komen, hij zegt dat die kinderen der verkeerdheid, die zullen toch een keertje ophalen. Hoort u maar, ik lees het in de schrift, want ze zullen hen niet mee verdrukken, gelijk als het eerst. Ik heb gedacht gisteren, toen ik dat zou voor te bereiden. Daar komen momenten waarin de Heere stilheid geven zal, rust geven zal. Waarin die kinderen naar verkeerdheid ga ik die verder opbouwen. De mond gesnoerd zullen worden. Of op een bijzondere wijze onder de tucht zullen geplaatst worden. De Heer heeft daarin een belofte gedaan dat de strijd Godes is. En er zijn de voorbeelden in de kerkgeschiedenis in het leven van Gods kinderen te over. Als hij die kinderen daar verdrukten op een bijzondere wijze tegenkwam. En de eeuwigheid zal wat uitmaken mensen. Van degene die al spottend en honend met het volk van God onder het oordeel in de eeuwigheid gestuurd zijn. Daar zou ik nogal wat kunnen zeggen. Vanuit het persoonlijke en ambtelijke leven. Samengevat: God zorgt voor zijn werk. God zorgt voor zijn kinderen. God zorgt dat er een plaats zal zijn waar een woestijnvolk bij ogenblikken rust mag zijn. Gelijk als de grote leraar in de hoogtijden van het leven tot zijn jongeren sprak. En hij voerde ze in een woeste plaats alleen. En hij zei, rust nou eens een lijner. Ja, de schrift is rijk. Van rijke profetie. Ik lees een wonderlijke zaak. God belooft. Ik heb voor mijn volk, voor Israël een plaats bereikt. Mag je het voor je eigen ziel ook ervaren. Mag je wel eens wat meenemen mag je wel eens verklaard worden. Is die naam wel eens genoemd? Met je vragen en je razels, waar je geen antwoord op zag, en die kinderen daar verkeerdheid maar bromen en honen en schelden en lasteren en vloeken en spotten. En je zei, oh God! En ik lees, want God was aan de zij. En hij onderste. Steunde mij in dat leed dat me genaakte. En ik zal vol heldenmoed. Waar mij uw hand behoedt. De tienduizenden niet vrezen. Dan zegt de Heere. Die kinderen naar verkeerdheid. Daar komen er een keertje in een ende aan. Want ik zal mij een plaats bereiden. En ik zal de waarheid planten. Naar mijn goddelijke vrijmacht. En ik zal daar. Daar. Ze zullen niet mee verdrukken. Als in het eerst. En van die dag af. En dan gaat de Heer een wonderlijke toezegging doen. Dat ik geboden heb rechters te wezen over mijn volk. Ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook geef de Heer u te kennen. Dat de Heer u een huis maken zal. De Heer zegt ik heb dat. Tot een bewijs in het verleden getuigd. Ik gaf u rechters. Ik gaf mensen die leiding gaven gaf mensen die die zaken voor je ziel oplosten. Hij zegt en ik zal zelf in de toekomst daarvoor eens staan. Ik las een wonderlijke les in die boodschap. We mogen nog samen zijn. En de heren geven onder de gerichten en de oorden nog een plekje. En ook met de bijbellezingen mag ik dat met instemming van mijn ziel wel eens ervaren. Met een hoopje vreemdelingen. Zwervend van het een naar het ander. Gedreven, nogmaals bespot, misschien gewoon verdacht. Maar die bij tijden en ogenblikken toch wel eens met de kerk gezongen hebben. Ik zal, nu ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Maar gelofte nu betalen, de in de nood mij boek. Gaan versje zingen. 72. De geef heren de koning uw rechten. en uw gerechtigheid de zoon als des, des koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal u al uw volk beheren rechtvaardig, wijs en zacht en uw ellendige regeren hun recht doen op hun klacht. 72 het eerste vers. Is er voor een arm kind van God nog een plaats op de wereld? Dat is een vraag, Dat is, een vraag. is er voor de waarheid die na de godszaligheid is nog plaats op de wereld? Dat is een vraag. Soms zou je denken: zal er van overblijven? He? Nu gaat de heren door de mond van Samuel. Tot deze man zeggen. Dat er voor een arm kind van God nog een plek op de wereld is. Hij is vast. Ik noem de gewoond, bespot, veracht, verhuist, miskend. Kijk een beetje. Heb je ook wel eens gezongen. Mijn God. Waar blijkt U trouw nu, waar Uw eer? En u heeft ook wel eens gedacht dat Koninkrijk overgegeven is. En misschien ook gesworven, als hier staat, zal niet helemaal weer gestuurd worden. Zeg Heer is er nog een plek, waar mijn arme ziel nog eens uitrusten mag. Of, of gelooft U niet in die vragen? In die kracht van de levende kerk. En dan het wonder van deze toezegging. Je zult niet meer heen en weer worden. Zoals het wel vaak geweest is. En weet je wat de Heerder dan gaat doen? Dus ik zal je bewijzen. Ik zal je dat bewijzen uit het verleden. En ik zal het bevestigen vanuit mijn woord vandaan. Dat je geen vreemde weg hebt. Wat zegt u? Dat kan hier van binnen ook zijn. Wat heb jij je vreemde weg? Weet je wat de Heer doet? En van die dag dat ik geboden heb dat de rechters zullen wezen over mijn volk. En zegt: Begrijp je het niet? Maar mijn volk, ik heb het altijd zo gedaan. Het is nooit anders geweest. Denk eens in. Ik gaf hem eens richters. Wat waren de richters? Rechters. Dat waren in die tijd mensen die een bijzonder ambt bekleden. In de tijd dat Israël zijn plaats kreeg in het land der belofte. Heeft de Heer richters gegeven. En als je nu in het woord van God gaat naspeuren wat eigenlijk rechters zijn en wat hun opdracht is, kom ik bij vier zaken terecht. Die rechters die werden altijd gegeven onder bepaalde omstandigheden, wanneer de nood groot was en de vijand juichte. En van alle zijden werd gehoord. Hij die nederlegt zal nooit meer opstaan. De afgodrechters. Die kwamen altijd op tijd. Die rechters. Die hadden een bijzondere plaats. Staat er in het schrift. Een bijzonder ambt. Die ze bekleden mogen. Ze waren door de gezond, gezond Als verlossers van het volk. Dat betekende dus op tijd gezonden. in een omstandigheden dat de kerk in de boeien en in de banden zat. en verlossing van hun zijde niet denkbaar was. Dan gaf God richters. Hij gaf ze ook om recht te doen. te midden van het volksleven. om het kostelijke van een snode. Dat was zijn derde taak. En de vierde taak was om wacht te houden bij de waarheid gods, die vier zaken. En de Heer heeft gezegd, die heb ik altijd nog gegeven, David. Ik heb altijd als de noter was, heb ik een boodschap gehad. Toen, twijfel je daaraan? Denk eens terug in je leven. Heeft God altijd niet een boodschap gehad, wanneer de benauwd was? En kwam hij niet met een boodschap van verlossing? U is een lot bereid. En heeft hij de rechtszaken dan niet op een bijzondere wijze gericht? Want er is een rechtszaak ten opzichte van geestelijke leven. Maar ook ten opzichte van natuurlijke leven. En is dat niet de taak om de waarheid, zoals ze ligt in het woord, vasthouden rechters? ze zijn er altijd geweest en ze zullen er altijd blijven hoewel je hebt ze vroeger moeten lezen leren heeft school dat rijtje weet je nog geen handen vol, geen handen vol. en al zo zal die kerk gods door alle tijden en eeuwen vanuit de eeuwigheid vandaan want ik heb ze gegeven Zegt de Heer van die dag af om rechters te wezen en ik heb je rust gegeven van al je vijanden. Had de honden, daarom kon David zingen in psalm 3. Ik lach en sliep gerust, was hier trouw bewust dat ik verkwikt ontwaakte, want God was aan mijn zij en hij ondersteunde mij. God gaf ze en ze zullen door alle tijden zullen ze blijven. Hoe benauwd het ook zal worden op deze aarde. En welke ijdele poging men ook doet om door de godsdienst de godsdienst overeind te houden. Allemaal lekker. Maar dat zal toch hier op aarde een erfenis blijven. Mag ik ze zo noemen. Kom zomaar bij me. Dat zijn van die daklozen. Dat zijn van die daklozen, weet je. Hier is een ogenblikje. En daar is een ogenblikje. En daar is een ogenblikje. Is dat naar het woord, ja? wauw vluchten maken naar een eens om mij. O. En de Heer zei: maar ik zorg voor die gemeente op haar die. Ik zal ze geven, zegt hij. En ik zal ook geef de Heer u te kennen dat de Heer u dat huis maken zou. David was goed hoor. Maar je gedachten waren toch nog te veel bij de tijd. Maar er is een geestelijke les. Met geestelijke leidingen. Met een geestelijke toekomst. Hoe denkt u over de kerk? Ik weet van mijn meester. Dat hij zegt. In de wereld. Zult ge verdrukken. Veel. Zwaar. Lang. zeker. Ik weet ook. En ze komen allen uit de grote verdrukking. Ik weet het. Maar ik weet ook. En ze hebben overwonnen door het bloed. Dat is die gemeente. En ik ben natuurlijk lang niet gekomen waar ik dacht dat komen zou. Geeft ook niks. Als God het maar gebruiken wil. Om vanavond tegen u te zeggen. In de donkerheid van de tijd. Er zal altijd wel een plekje overblijven. Hoe? Voor een arm kind toch? En de waarheid die naar de godzaligheid zal er altijd blijven. Rechters zijn gekomen en zijn gestorven. Anderen hebben hun plaats ingegaan. God zorgt voor zijn kerk, God zorgt voor de bediening, haar ophouden. Toen volgde ik van vijf. Doophouders, God heeft een plekje gegeven nog een groot wijkenboek. Je mag nog onder de waarheid leven. En we preken twee volk of onbekeerd. Wedergeboren of niet wedergeboren. Dood of leven. Onder die waarheid mag je verkeren. Ga je er met je kinderen over praten. Dat je nog een plekje hebt onder de oorbeel van Gods om je kinderen op te voeden in de vrees van plaats van afzondering. Dat je buren maar weet hoor. En je familie ook als moeder. Dat ik een andere keus heb, een ander begeerte heb, een andere beleidendheid heb. Een gemeente, ik ga gedachten versie of tien, te behandelen, maar maar God zorgt voor een plekje op de wereld, hoe was vanavond en een beetje thuisgevoel. Krediet op God gekregen, gelooft wat de kerk in de hoogtijden gezongen heeft. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Amen. De Heer, u hebt uw knecht Samuel wel met een zeer bijzondere boodschap gezonden tot David. U sprak daarover de toekomst van het koninkrijk Gods. En die toekomst is een garantie. Zo is het, zo zal het zijn, zo zal het blijven. Maar wat een wonder, Heer. Wat voor is, is meer dan tegen. En de kerk heeft in de hoogtijden van het leven gezongen. Waak op me luid, waak op mijn neer. En het is toch een wonder. In de grootste smart. Blijven onze harten in de Heer gerust. En uit de diepten van het leven... ...hebben ze getuigd, hij zal zijn werk voor mij volenden. De zaak van uw kerk is de uwe. En daar heeft die vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Want even bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids. Grote Zoon, u zult uw kerk handhaven... ...door alle tijden en alle eeuwen. U zult voor uw erfdeel een plaats bereiden... Nadat u eenmaal beloofde het in Johannes zag op de Padmos en de vrouw werd een plaats gegeven in de woestijn waar ze onderhouden werd dagen, maanden en jaren. Heren tot de dag van uw komst zult u alles maar dan ook volkomen alles in het licht brengen van uw goddelijke gunst. ...en zal het waar worden... ...dat in die we zonder kasteidingen zijn... ...dat we dan pastaden zijn en geen zonen... ...want uw kastheid is een igerlijk zon... ...die u aan zegent deze waarheid... ...ook denk aan deze ouders... ...laat de kracht van het woord... ...ze doen inkeren... ...en het wonder dat ze nog mogen zijn... ...onder de adem van uw getuigenis... ...laat hun leven en de opvoeding van hun kinderen... ...daarmee in overeenstemming zijn... Wij nog lijden over de wegen die we gaan moeten. We willen de kort van ons werk reinigen en zegenen om Jezus wel. Amen. En we zingen. 85. Ge hebt uw land door die gruunst betoond dat Jacob Saad opnieuw in vrijheid woont. De schuld, dus volks hebt uit uw boek gedaan. Die ziet ge geen van hun zonde aan. Het eerste van 85 is onze slotsang. Als heen in de vrede en ontvangt zegen zegende zeren. De, de genade van de heer Jezus Christus, de liefde gods des vaders en de gemeenschap des heilige geestes zijn met u allen. Amen.